12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de Hells Angels en Satudara heeft de rechtbank nu ook motorclub No Surrender verboden en ontbonden. De rechtbank Noord-Nederland vindt de club in strijd met de openbare orde. Een groot aantal leden van de club is structureel betrokken bij ernstige strafbare feiten. En de cultuur en structuur van No Surrender stimuleert en faciliteert dit, al dus de rechter. Er is sprake van intimidatie, openlijke geweldpleging en afpersing. En het geweld heeft volgens de rechtbank een dermate ernstig en structureel karakter dat de samenleving erdoor in gevaar komt.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 Telefoonaanbieders hebben de afgelopen tijd veel minder Huawei-toestellen verkocht. Dat schrijft BNR na een rondje langs BelSimpel, Tweakers en Telefoonabonnement. Ze melden een terugloop van meer dan 40%. Het Chinese Huawei ligt internationaal onder vuur. Onder meer Amerika en Australië willen niet dat het telecombedrijf meebouwt aan het nieuwe 5G-netwerk. Het weer. Het is vrij zonnig, het wordt 23 tot 27 graden. Geleidelijk vanuit het zuidwesten bevolking en in de namiddag buien vanuit Zeeland. Daarbij is kans op hagel, onweer en zware windstoten. In een groot deel van het land kelt code oranje. Dit was het NMAS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N250 Den Helder de Kooi, bij Den Helder een half uur vertraging over 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 En ook uh, namens mij een hele goede middag gewenst. Leuk dat jullie weer luistert naar een nieuwe Zandfort Lunch op een hele andere manier op deze vrijdag. Oh ja, hoezo? Wat gaan we naar doen? Nou hadden we natuurlijk uh, onze grote uh, vriendin. Ah, Greet Vermeulen. Ja, Vermeulen. ja, helaas. Nee, wat, uh, vandaag is ze er niet. Ja, en dit is een nieuwe Zandsport Lunch op de vrijdag, 7 juni. En dat betekent dat ik over een uh, maandjarig ben. <lacht> nee, dat wilde ik niet zeggen. Dat betekent dat we weer een uh, leuke lunch gaan hebben... deze afsluiter van de week. Oh, helemaal leuk. Uh, wat gaan we doen deze, deze lunch? Um, ja, ja, Dolly, we hebben natuurlijk... Uh, we gaan dit keer drie uur uitzenden... met een ZFM extra, zometeen. En dat uh, wordt hartstikke leuk. Maar we hebben eerst een interview met... Uh, Erwin Hilbers van de Vismaaltijd. Die hebben we hier in de uitzending. Leuk. Dus leuk, zelf. leuk, leuk. Want die, ja, dat gaat wel eraan komen. De Vismaaltijd. Altijd een groot succes. En hij gaat richting uitverkoop. Dus u moet snel Zo -zo. zijn om halen. vertalen. Ja, het is nog maar een weekje. Hè? Ja, ja. Het is over een weekje. En we gaan ook weer bellen natuurlijk met Suzanne Jans. Ons wekelijks interview die ja. we eigenlijk gisteren zouden hebben. Ja, maar maar ja, dit gaan we gewoon vandaag doen. Ja. Maar. Want, waarom bellen we Susanne Jansen? wilden de mensen ook doen. misschien wel weten? Ja, natuurlijk. Ja. Vanwege de vrienden van Zandvoort Live. Kijk, 15 juni, hè? Dan ja. gaat het gebeuren allemaal. Zeker. Komt er ook, ook nog maar een beetje. Ja. En dat zenden wij om. live uit, hè? Dat ja, de hele uit, dag. ZFM is erbij. De hele dag, de hele avond. Het geluid van Zandvoort hoor je hier ja. op de Zandvoorts Radio. Je hoeft nergens meer heen tegenwoordig. Je kan gewoon de radio aanzetten en je bent overal van op de hoogte. Ja, En zoals je hoort, dames en heren, is er weer Dolly de Pierik. Hey! Ja, uit de ziekteverlof. Zwaai eens? Ik mocht een zieke boeg uit. Je mocht een zieke boeg uit. We gaan het gewoon weer proberen. Hoe gaat het, Dolly? Uh, nou ja, er is eigenlijk niet heel veel meer aan de hand. Nee? Nee, nee. nee aan het nee. handje? Ja, nee. Het, is, het was erg onhandig, maar... Ja. Heel handig. Ja, het is wel een rotte operatie, hoor, ja. Ja, je hand. Ja. Ik, ik had niet verwacht dat het zo, uh, zo pijnlijk zou zijn. En vooral zo onhandig, inderdaad. Mijn god, je schrijfhand, en die valt dan uit. Wat je allemaal niet goed moet gaan bedenken. Wat, wat zou een man dan niet moeten? Ja, die kan geen jurk aan, bijvoorbeeld. Want dat is wat, hoor. <laughs> ja. Dat is wat. Als je even naar het toilet bent geweest, of je hebt gedoucht... of je wil je gewoon omkleden. Hoe krijg je zo'n zo broek aan? Dat gaat gewoon niet. Dus of je moet een legging aan. Nou, dat is voor een man dus ook niet echt prettig, denk ik. Nee. En uh, ik, ik heb maar voor jurkjes gekozen. Want dat was natuurlijk lekker makkelijk. Ja, ja, ja. ja. Nou ja. ja, dat, ja. Dat, dat, Lens inzetten. Dat, dat, Lens inzetten. Ja. Roy. Met is, één hand. Dat is... Dat is ervoor, ook, Nou, echt. Het is geen doen. Nee. Maar ik, binnen, binnen vijf dagen had ik het. Ja, had ik een okay. heel systeem gevonden. Ja, in ieder geval, we gaan in ieder geval ja. dat nu voor de komende twee uur het reguliere lunchprogramma natuurlijk doen. in voor het Lunch. Ja. Uh, wat we eigenlijk gisteren zouden doen, doen we vandaag allemaal. Maar, zo, zo, zo. maar, maar, maar. Ja. We hebben een speciale uitzending vandaag. Want ja. we gaan een derde uur eraan pakken met de ZFM Extra, wat ik al zei. Ja. En we hebben niemand minder dan meneer Rijmers aan het telefoon zometeen. Ja, en wie is dan meneer Rijmers? Nou, meneer Rijmers, dat is de man die uh, uh, uh, altijd de hotels checkte... in het programma met uh, Herman, de Herman Blijker. den Blijker. En uh, ja, dat is ook zijn vak. Hij, hij, uh, zijn vak is om uh, horeca bijvoorbeeld en omgevingen daarvan... <laughs> Uh, ja, is stevig onder de loep te nemen en daar uh, zijn mening over te geven en daar ook uh, goed gerichte adviezen over uit te spreken. En dan hoopt hij altijd maar dat het opgevolgd wordt en het ja, is ook altijd succes als hij is, zijn, uh, iemand zijn adviezen opvolgt. Daar is een luxe woord voor. Hospitality coach. Hospitality coach. Ja, ja nou ja, goed. Hè, zo hebben wij, wij hebben het. En, en we, we gaan hebben natuurlijk. Hij is in Zandvoort ja. geweest. hè? Ja, en in hij, opdracht in, op opdracht uh, op verzoek uh, van de Telegraaf. Van de Telegraaf. De Krant, ja. En uh, toen dacht ik bij mezelf. Want toen ik het artikel lees, Was een heel leuk, positief artikel over Zandvoort. Ja. En uh, ik dacht van nou, we gaan die man gewoon eens proberen te bellen. Ja, en het en is gelukt. het eens met hem over hebben. We gaan dat, uh, dat gaat vanmiddag plaatsvinden na twee uur. Of het gelukt is, weten we nog niet. Nou, we, het is gelukt dat dat hij het wil doen, dat hij bereid is. Maar of het gaat lukken, moet je altijd maar afwachten. Ja, dat natuurlijk. weet je nooit. Dat, dat weet je, dat van Vorige week gebeurt, was er hoor. ook iets met een dat hij niet... Uh... Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld, kijk, en in, in, in twee uur... kan er heel veel veranderen in de wereld. Ja, in dan, in de dan, hebben we, dan hebben we Mark Rutte aan de telefoon. God, ze is toch wat. Hè? Hij is zo een hoogvlieger, hè? Een hoogvlieger, nou goed. Oké, okay, we gaan even ja. lekker uh, muziek draaien hier op Zandvoort Lunch. Bij ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio, vind ik zelf dan. Dat mag ik altijd wel zeggen, toch? Ja, tuurlijk. Tuurlijk mag jij dat zeggen, want het is ook zo. At screaming. Oh, she's You curse, you see your blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds with your pay. Someone say, don't drink her potions to kiss your neck with no emotion When she's me, you know you love it Cause she tastes as weak Ja, de Golden Earring hier op ZFM Zandvoort. Woe! Ja, lekker altijd hè? Die Golden heerlijk, Earring. Heerlijk, heerlijk. In ieder geval, u luistert nog steeds naar uh, CFM luncht, ZFM Lunch. En uh, ja, wij brengen natuurlijk het laatste nieuws hier op uw vrijdagmiddag. Ik moet nog wel even wennen aan vrijdag. Ik, ik wil het donderdag zeggen. We zitten normaal oh, op donderdag. Oh, op dat op bedoel je. Maar, uh, ja, zoals, ja, je bent uh, toch op vrijdag ook al een paar keer geweest. Ja, ja, ja. Zeker ah. weten met uh, Greet. Maar, uh, ja, zoals ik al, uh, al eerder heb gezegd... Uh, zouden ...we zouden even bellen met de uh, Erwin uh, Hilbers, Hilbers... ...van ja. de Vismaaltijd. Ja, en, uh, komt En we, we er hebben binnen. hem aan de telefoon. hey Hallo, ja, goeiemiddag. Erwin. Goedemiddag. hallo. Hi, goedemiddag. In ieder geval welkom in de show, Erwin. Ja, dankjewel. Het uh, wordt weer een spannende week. Ja, uh, even de tijd hè ...ja... Wat fijn, gelukkig. Want ik, uh, ik heb wel even een, een waarschuwing uh, voor iedereen die luistert. en die nog van plan is om te komen. Oh jee, naar de vismaaltijd. Dat, dat klinkt serieus, Erwin? Ja, nou ja, de kaartverkoop die gaat gewoon heel erg voorspoedig. Oh, maar dat is mooi. Uh, en ik kan het vooral uh, meten door het aantal reserveringen wat ik krijg. Ja. Uh, en dat loopt uh, aardig op. Mooi. Ik, uh, ik heb een maximum van 250 kaarten. Ja. En daar uh, heb ik er op het moment iets van 180, 190 al aan reserveringen staan. Ja, ja. Dat dus is jouw waarschuwing is... als je nog mee wilt doen aan de vismaaltijd, haast je? Want ja, ja. 70 kaarten zijn natuurlijk zo weg... Hè, op een uh, inwonersaantal ja. van 17.000 plus uh, toeristen natuurlijk. Die, Dat klopt. Die ook steeds en meer de weg door. naar je weten te vinden met de maaltijd... Ja, precies. En ik weet ja. het eigenlijk alleen maar van uh, mensen die met vier of meer komen. Ja. Dus ik weet niet hoeveel mensen er met z'n tweetjes komen. Oh. Um, vanaf morgen zijn ja. alle kaarten, die ga ik ophalen en die ga ik dan alleen nog naar de Bruna brengen. Ja. Dus dat is uh, samen met Kroonvis op de boulevard vanaf morgen de enige plek om nog een kaart te kopen. Ja, um, ja wat, uh, wat kan ik nog meer vertellen? Ja, wat krijgen je... ze ervoor? Ja, want je bestaat tien jaar, hè? Zo, het, is een, het is een jubileum. Mooi. Het is de tiende keer dat ik het organiseer. Dus dat is een, een feestje waard. Zou je, Erwin, uh, zou, ja. zou, zou, voordat we verder gaan... Hè? want we hebben het nu over de, de Theo Hilbers vismaaltijd. En ja. Uh, ja, natuurlijk de mensen die het al tien jaar volgen... die weten uiteraard uh, waarom het zo heet... En ja, naar wie het vernoemd is, vertel, maar zou je dat voor de mensen die nu voor het eerst uh, van de uh, uh, vismaaltijd horen... kunnen uitleggen waarom ja. je hiermee begonnen bent en wie Theo Hilbers is? Nou, Theo Hilbers was mijn vader. Ja. En toen wij in 1970 hier in Zandvoort kwamen wonen, uh, toen was hij werkzaam als uh, directeur bij de VVV. Mm -hmm. En daar is hij begonnen met uh, de openlucht vismaaltijd. Ja. Dat heeft hij tot 1986 gedaan. Ja. En toen is hij ermee gestopt. En het is, onge... even kijken, 14 jaar geleden is hij overleden. Ja. En toen dacht ik, 10 jaar geleden, van nou, het is misschien wel een leuk idee om dat weer in ere te herstellen. Absoluut, en dat ben ik helemaal ja, mee eens. toen ben ik daar toen mee begonnen. Goed zo. En toen dacht ik, van dan ga ik het, het Theo Heel Beschismaltijd noemen. Kijk, en dan is nu iedereen op de hoogte, dus er hoeft niemand zich meer af te vragen waarom heet dat zo. Rustig. Nou, hartstikke mooi. Gaan we ja. verder, want je wilde nog meer vertellen, hè? Ja, nou ja, ik wil nog eventjes melden dat de kaarten die zijn dus vanaf morgen bij de Bruna en bij Kroonvis te koop. Ja. Ze kosten 14 euro. Ja. En uh, wat we ze ervoor krijgen, dat is eigenlijk hetzelfde als elk jaar. Ja. Een, uh, een op van uh, Pieter Keur. Ja. Nou, zo lekker het in mijn hoofd gegeten. Dat Daarnaast klopt, ik heb hem ook een keer gehad. Ja, ja, ja. Zo. Ik zou vertellen, ik geloof dat hij uh, ongeveer 50 liter nodig heeft om uit te serveren. En volgens mij maakt hij er 100. En die pan die gaat gewoon leeg, want iedereen komt met kleine emmertjes om nog een bakje soep mee naar huis te nemen. <laughs> Geweldig. Uh, dat is echt een soepje om van uh, te smullen. Ja. Nou, daarna krijgen ze een mootkabeljauw die uh, net aan op het bord past. Die, uh, die is groot genoeg om je maag te vullen. Ja. Daar zit nog wat rauwkost en aardappelslaar bij en wat sausjes. Ja. En daar zit er natuurlijk ook nog consumptie in, begrepen. En omdat het uh, de tiende keer is, ben ik wat sponsors uh, gaan, gaan zoeken. Ja. En de eerste die ik vroeg, dat is mijn bazin, uh, Karen Petersen van uh, Far Out. Ja. En die uh, sponsort dus een nagerechtje. Oh, wat leuk! En, en dat is... Uh, ja, dat ga ik lekker niet zeggen, dat is een verrassing. Een verrassing, zo is dus, het. Uh, Daar houden we dan van. Dan heb ik nog wat uh, andere sponsors, die wil ik toch wel eventjes noemen. Zeker weten. Ja. Uh, dat is het Circus Theater Zandvoort, uh, dat is Koffiehuis Rabbel, dat is uh, drank- en De Meester, Café 4, dat is Administratiekantoor Jansen en Kooi en het is hangjas verhuurbedrijf en waarom heb ik die sponsors uh, gezocht? Dat is uh, heel simpel. Yeah. Het uh, evenement is een non-profit organisatie. Mm -hmm. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat ik wil, aan het eind van de rit wil ik gewoon geen geld overhouden. Nee, dat en wat is... ik overhoud, dat planner uh, yeah. ik altijd aan de groep mensen die me helpen. Yeah. En het, uh, dat is uh, sinds vorig jaar is dat, uh, de groep van de Wapensangers. Yeah. Dus dat is een, een, een gezellige club die uh, ook wat voor uh, muzikaal ondersteuning zorgt. Mm -hmm. Uh, verder de sponsoring. Wat ik uh, daarvoor ga, mee ga doen, is uh, omdat het de tiende keer is en we wat effer willen doen, uh, heb ik net als met het vijfjarig jubileum wat mensen uitgenodigd. Yeah. En uh, deze keer heb ik wat mensen van nieuw Unicum, uh, van Zandstroom en van het vien comité. Nou, Die uh, heb ik uitgenodigd. Yeah. Uh, als een soort van dankjewel voor wat zij voor uh, de medemens in de samenleving doen. Yeah. Uh, maar dat moet natuurlijk wel betaald worden, dus daar heb ik dat geld uh, voor de sponsors nodig. Ja, ja dat is een... ja, mooi hoor. En, uh, Zeker. Ja, ik ben er erg blij mee dat dat uh, met veel enthousiasme is uh, aangenomen. Ja. ja. Hey, en, en de Wurf, gaan zij ook nog wat doen? Uh, nee, die, uh, dat, die, kijk, het is natuurlijk een, een, een, een hele leuke groep. En het is altijd een uh, groot feestje geweest. En het zag er natuurlijk ook altijd mooi uit met die kleding. Ja. Maar het, uh, het dunkt een beetje uit natuurlijk. Oké, okay. um, dat is ja. Uh, we worden allemaal een jaartje ouder. Dat is zeker. En er moet wel uh, behoorlijk gewerkt worden natuurlijk. Ja. Er zitten uh, 250 ja. man die uh, toch uh, snel ja. een bordje op tafel willen hebben. Ja, ja, ja. En uh, ja, met alle respect als je dan nou gaat kijken naar de wapenzangers... die uh, gemiddeld een jaar of 15 naar 20 jonger jongen zijn... ja. Die, die lopen wat makkelijker met de borden rond de zeulen. Ja, ja, ja. En, en ze zijn er toch, hè? Want ze gaan ja, de boel opvrolijken met gezellige ja. muziek en gezellige liedjes. Dat heb je, al zij, hè? Want uh, nee. iedereen die gaat uh, meezingen, natuurlijk. Want, ja, uh, uiteraard. Omdat uh, ja. als de wapenzangers ja. eenmaal. boekjes mee. Ja. Dus iedereen krijgt de zongteksten voor zijn neus. Ja. En dat wordt uh, één groot feest. Tuurlijk. Als de wapenzangers eenmaal beginnen met zingen, dan, uh, dan trekken ze ja. iedereen mee, hoor. Ja, en ze nemen uh, de accordeonnis mee. Dus, uh, Kijk, gezellig, gezellig ja, dat, dat wordt, dus wordt helemaal, een moordavond. Dat wordt helemaal vrolijk, ja. dus ja. ja. Nou, fijn ik dat. Heb, uh... Ik heb er heel veel zin in. Tuurlijk, goed en, zo. Uh, het ziet er naar uit dat we weer uh, gewoon helemaal uitverkocht raken. Ja. Dus dat is mooi. Nou, en fijn dat uh, mede door jouw uh, inzet en uh, je start-up met dit mooie evenement en de ondersteuning van de sponsoren... en de medewerking van de wapenzangers... en uh, vele anderen die dit allemaal mogelijk maken... dat het dit jaar weer gaat gebeuren. Ja. Dank je wel, Erwin, daarvoor. En ik wens je alvast een verschrikkelijk mooie avond toe... met 250 heel tevreden mensen. Dat gaat zeker goed komen. Helemaal goed. Dankjewel dat je even hebt willen bellen hierover. Ja, En dan uh, vanaf morgen de laatste kaarten natuurlijk te koop... bij De Bruna en bij Vis Kroon aan de boulevard. Ja, Oké. Okay. klopt. Erwin bedankt. Goedzaam. Dankjewel, Goedzaam. Erwin. Zo Succes. Gedaan. Hoi. Doei. Hoi. Hoi. Het was die tijd dat alles kon en mocht Het leek een langgerekte zomer De dagen waren warm en lang We lagen in het gras onder de bomen Hopeloos, naïef misschien Hoe konden we dat weten? Hoe laat we zouden eten Zouden we wel zien Het was die tijd dat alles kon en mocht Onze deur stond altijd open En mama danste om ons heen Soms verdween ze zonder weg te lopen. Hopeloos, naïef misschien, konden we dat weten. Hoe laat we zouden eten, het zouden we wel zien. Zo vrij. Als ik maar zei, kom maar van tijd tot tijd Dan vraag ik mij wel af waarom ik altijd in de war ben En of ik iets gemist had dan misschien Maar hoe het verder moet Dat zullen we wel Zullen we wel zien? Dat zullen we wel zien. Dat zullen we wel zien. Het was die tijd dat alles kon en mocht. Ja, u luistert nog steeds naar ZFM Zand voor het lunch. En op deze vrijdagmiddag. En uh, Dolly, ja, wat een weer was het afgelopen dagen? Ja, schrikkelijk, hè? Die nachten, mijn god. Ja, ik, ik was, uh, ik was uh, buiten bezig uh, omdat, uh, omdat ik iets aan het doen was. En toen begon het, kwam langzaam die, uh, die storm eraan met die onweer. Nou, oh. En ook weer opvallend natuurlijk de stilte voor de storm, hè? Ja, ook. En Weet je nog deksel? wat? S middags was het dan uh, uh, winderig en ineens niets meer? Nee. Nou, en dan weet je al, nou gaat het ja, gebeuren. Ja. En, en Geen vogels meer. Tijdens die regenreken in een auto... Ja. en uh, de putdeksels waren omhoog gekomen... Ah, op de Verlennepweg. En, en op een, een gegeven moment hoorde ik... Bam, bam, bam, en toen schrokken we ons wezenloos. We zijn toch maar even uitgestapt. En um, we hebben die putdeksel even weer teruggezet... Want dat ze laag overal. Ja, ja, dus, ja. Uh, maar ja, dus we moeten van, ja, zo meteen wordt het ja, weer bericht. Uh, allemaal met die de passen. Uh, ja, zeker. Ja, er komt weer een code, codekleur aan. Welke weet ik niet, of het geel, oranje of rood is. Maar dat gaan we straks uh, uh, even vertellen. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook diverse inslagen geweest. Hè? Ja, ja. Belastinginslag. Dat uh, is een aanslag. aanslag dat dat aan. weet ik ook wel. Belastinginslag. <laughs> hebt Je pook afslag. Maar dat is ook weer wat anders. <laughs> Een uitslag. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval... we zijn er niet heel erg blij mee... met die, met die extreme weersomstandigheden. Maar... het kan ook heel leuk zijn. Maar ja, ja. Dus, want er zijn natuurlijk wel mensen... die zijn er wel heel blij mee. Ja, en vooral zaterdag, hè? Zaterdag, ja. Kijk, het gaat natuurlijk... dat weten we nu. Het gaat gewoon gebeuren. Het gaat vreselijk stormen in Zandvoort. Want de minimale windkracht wordt windkracht 8. Dus zet je tuinmeubels binnen. Of vast. Ehm... Um, ja, en voor veel mensen is dat uh, een reden om niet naar het strand te gaan. En voor veel kitesurfers is het trouwens ook net iets te, iets te extreem, hoor. Maar, maar let op, want er zijn 16 geselecteerde internationale top riders. Zo worden die, uh, ja. die kitesurfers dan genoemd, die uh, professionele. Die, uh, die, ja, die, die vinden dat de perfecte condities... Uh, voor de Red Bull Loop die plaats gaat vinden. En zij wachten al bijna twee jaar op de perfecte omstandigheden... voor uh, die extreme kiteboardwedstrijd. Nou ja, en zaterdag 8 juni is het dan zover, Roy. Dat ja. gaat gebeuren hier in ons Zandvoort. Hè? Ja. Want het, het is de, de Loop. dat is een van de moeilijkste tricks in het kiteboarden. Want je gaat zo'n zo 15 meter omhoog... En vervolgens dan, dan, uh, dan uh, ga je jezelf als een soort katapult lanceren. En dan ga je een horizontaal... De, de, ja, de afstand afleggen eigenlijk door de lucht, hè, al vliegend. De ja. afstand van een voetbalveld, daar kan je het mee vergelijken. Leke, hè? Ja, ja. Nou, ja, dat wordt, dat wordt, uh, dat wordt een sensatie om maar dat tijdens te zien. de 24 van uur van Zandvoort gaan zij ook een mooi evenement organiseren. Met, uh, dat met is volgende dat. week. Ja, volgende week. Maar dan moet er moeten wel uh, natuurlijk uh, erg veel wind zijn. Ja, staan. dan laat ik er gewoon een. Ja, dan heb je hem weer met z'n sier Wat heb je toch ermee? gadverdamme. Het is lunchtijd, hè? weet je het? Ja. Net als ome Willem een broodje boep. Ja, ja, ja, dat was ome Willem, die hebben we gehad. Nou ja, in ieder geval... Uh, het wordt dus een spannende wedstrijd. De, de kiteboarders die gaan in verschillende heats tegen elkaar uh, strijden. En de jury gaat dan de sprongen op extremiteit en stijl beoordelen. En uh, de beste rijders gaan door. Nou, neem van mij aan dat die riders verdomd ver gaan... Ja. om uh, aan de top te eindigen... En uh, u kunt dat evenement trouwens gratis bezoeken. Leuk. Dat is leuk om te weten. Maar dan moet je natuurlijk wel die storm gaan trotseren. Dat is wel even een dingetje. Maar dan heb je ook wat. En uh, de wedstrijd vindt plaats bij watersportcentrum De Spot. En het begint al om acht uur s ochtends. Nou ah, ja. Leuk. en wil je liever binnen blijven en het toch zien... dan kun je de wedstrijd live volgen op Red Bull TV. En ik neem aan dat dat op YouTube te vinden is. Nee, gewoon Red Bull TV. Oh, gewoon Red Bull TV. Ja. Oké, okay, nou ben ik weer dus, wedstrijd, uh, Ik heb geen idee hoe ik daar moet komen. <laughs> ja, helemaal leuk. In ieder geval op Facebook kan je Red Bull TV vinden. En dan wordt het live gestreamd. Dus uh, komt helemaal goed. Nou, kijk eens aan. Maar het leuke is natuurlijk om er uh, zelf te staan. En ze Toch? hebben ook een digitale tv-zender. Oké, okay, ja. oké. Okay. Dus ja. Uh, nou, dat nou, uh, even gaan. als nieuws. Uh, ik, ik hoop voor hun niet, maar ik verlang wel naar de zomer, hoor. Jij wel? Ja, ik verlang wel naar de zomer. En we hebben al aardige dagen alweer gehad, hoor. Zeker. Zeker. we mogen ook blij zijn lekker met ja, het weer. Maar dit muziekje hoop ik dat het wat meer de zomerse sfeer inbrengt. Hier op de Zandvoortse Radio. I'm a little mommy Lekkere muziek hoor je hier natuurlijk op ZFM Zandvoort. En het was lekker zomers, hè, Dolly? Het was heerlijk zomers, ja. Bij gebrek aan het zonnetje buiten vandaag. Dan gaan we het maar op de radio brengen. En jij hebt natuurlijk Je hebt natuurlijk iets klaarstaan in de computer natuurlijk. Ja, geen cake. Ik heb geen cake klaarstaan. Maar wel het regio. Weer het regio, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja. Nou, die dag begon vandaag hartstikke lekker. Met lekker veel zon. Maar ja, geleidelijk is de bewolking toegaan nemen. En ja, dat gaat toch resulteren later vanmiddag in enkele stevige regen- en onweersbuien... met kans op hagel en zware windstoten. Temperatuur gaat wel stijgen naar zo'n 23 graden. En de wind waait uit het zuidoosten en is vrij krachtig van kracht. Vanavond trekken de onweersbuien snel naar het noordoosten weg. Het is een tijdje droog, maar vannacht neemt de kans op buien weer toe. De wind wordt zuidwest en neemt verder in kracht toe. En over land wordt de zuidwesten krachtig en aan zee zelfs hard tot stormachtig. Windkracht 7 tot 8. Dus dat is vanavond al, jongens, hè? Niet ja. alleen morgen pas. Morgen, ja, dan wordt het echt onstuimig... Met uh, in het binnenland een vrij krachtige zuidwesten. Maar aan zee een harde tot stormachtige zuidwesten. Later op de dag neemt de wind in kracht af. Het weerbeeld bestaat uit een mix van zon, wolken en enkele buien. De temperatuur gaat stijgen naar 18 graden. Gaan we nog even kijken naar de Pinksterdagen? Zullen we dat doen? Ja joh, dat ja, doen we gewoon. Tijdens de Pinksterdagen is het namelijk een stuk rustiger. De zon schijnt geregeld. Maar ja, er is toch op beide dagen ook weer een buienkans. En de temperatuur stijgt naar zo'n 18, 19 graden. Tot zover het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder.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 Teur dan niet om mij, maar post op het leven, en teur niet om mij, maar post op het leven, en teur niet om mij, maar post op het leven en niet mij.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 Ja, en dat was de artiest in het licht. Ja, Prins. Prins, ja, fantastisch die man. Hè? Als je toch allemaal meemaakt wat hij ja. allemaal, allemaal geschreven heeft. Nou ja, goed, ik ga iets over Prins vertellen. Want het is vandaag zijn uh, geboortedag. Uh, Prins Rogers, uh, Rogers, ja, Nelson. En uh, dus beter bekend als Prins... Geboren in Minneapolis op 7 juni 1958 en overleden in Hassan op 21 april 2016. Hij was een Amerikaanse popartiest in de funk- en rocktraditie. En naast zanger, componist, gitarist, toetsenist, bassist was hij danser, platenproducer, wow. filmregisseur en acteur. Jezus. Wat een man, hè? Ja, hij stond bekend als een zeer productieve workaholic en een vernieuwer in de popmuziek. Hij verkocht bij leven meer dan 150 miljoen singles en albums, won zeven Grammy Awards, een Oscar voor het lied Purple Rain en een Golden Globe. Ja... Uh, daar kan je niet omheen om die man. Hè? Ik bedoel, als die jarig is, dan moet je daar natuurlijk toch aandacht aan besteden. Wat een artiest. Ja. Uh, het, hij had ook bijnamen. Uh, bijvoorbeeld is Royal Badness, werd hij genoemd. En uh, zijn koninklijke slechtheid. Hè? En dat was omdat hij uh, toch wel heel veel liedjes met heel erg seksueel getinte teksten uit heeft gebracht. En hij uh, werd ook wel de Minneapolis Midget uh, genoemd. De... de Dwerg uit Minneapolis. En dat was natuurlijk een verwijzing naar... en zijn geboorteplaats... en zijn geringe lengte van 1,58 meter. 58. Maar goed, uh, klein en krachtig mag je wel stellen. En ja, Prins had chronische pijn aan zijn heup. Maar hij wilde zich niet laten opereren... uit angst voor een eventuele bloedtransfusie, wat dus verboden is voor jehovah getuigers En hij was een Jehovah... Nee. getuigen En uh, ja, in de ochtend van 21 april 2016 werd Prince op 57-jarige leeftijd dood aangetroffen in een lift van zijn woning in Paisley Park Studios in Chanhassen. En ja, begin 2016 werd daarop bekendgemaakt dat hij is overleden aan een onopzettelijke dosis fentanyl. Dus ja... ja Eigenlijk heeft zijn geloof zijn leven gekost. Ja, want um, ja, wat een heftig verhaal, hè? Ja, het is verschrikkelijk. Je kan het je bijna niet voorstellen... Hè? Dat, je door, ja, dat, je, dat je die beslissing dan ook neemt... Uh, omdat je geen bloedtransfusie mag hebben... uit geloofsovertuigingen. Dat je, en de pijn is ondraaglijk... dat je dermate grote hoeveelheden... Uh, morfine moet gaan slikken als pijnstiller... dat je er toch... Onder gaat en ja. Zet je wel even aan het denken, hè? Uh, ja, zeker ja. weten. Ja. Zometeen gaan we het even over voetbal hebben. Ja. We hebben natuurlijk het tweede uur... of tweede uur gaan we bellen met Suzanne Jansen... van ja. Amsterdam Beach Hotel. En zij is medeorganisator van de Vrienden van Zandvoort Live... tijdens de 24 uur van Zandvoort. Ja. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid even over praten... wat de laatste het nieuws is en wie er gaan optreden. Dat weten we natuurlijk allemaal al. Het staat op Facebook overal openbaar. Maar dat gaan we natuurlijk voor de mensen die het nog niet weten... laten we dat even weten. En misschien is het ook wel fijn om eens te weten... wat er allemaal rondom gebeurt. Hè? Ja, en daar gaan we het zo ja. meteen ook even over oh, hebben kijk, natuurlijk. Dat goed. zullen we zeker even doen. En natuurlijk gaan we zometeen om de klok van twee uur ZFM extra. En dan hebben wij meneer Rijmers aan de telefoon. Woehoe. En Marcel Buscher van ja. Rabbel, Rabbel over ja. de gastvrijheid van Zandvoort. En ook en hij de is mede-organisator. Ja, ja, hij is wel mede-organisator. Ja. En ja. over de pits... Uh, het pitspils, pils. het nieuwe biertje. Ja, en daar ja. gaan we het ook even over hebben. Leuk. Dus we hebben genoeg uh, race-nieuws hier op ZFM Race Raceradio. En uh, we zijn daar hartstikke trots en blij om. En uh, ja, we ja. gaan langzamerhand uh, naar het tweede uur, hè? Dus, Ja, uh, het, het eerste uur zit er al bijna weer op. En ja. weet je wat ik me ineens realiseer? We hebben nog niet eens een kop koffie gehad. Nee. <laughs> je vrouw Jannie, kopie koffie. Daar ga ik nu voor zorgen. Ja. Ja, ik Draai heb jij er, je muziek? Ja, in? Ik heb, je heb nog er, wat bij eh, je? Of het, wat zeg je? Heb je nog muziek bij je? Ja, niet? ik heb okay. er wel eens zin in hoor. Heb jij er wel eens zin in? Ja. Jij hebt er altijd zin in volgens mij. sex oh what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck Relax in me Tell me all your dreams in darkness natuurlijk over dat uh, kopje koffie hoor, uh, Dolly. Trouwens, uh, niet uh, over oh, waar, waar je zin in hebt. Waar, waar je altijd zin in hebt. Ja. ja dat, ik dacht ook dat het, ik denk, nou het gaat of, kan niet anders, het gaat of over radio of het gaat over koffie. Maar dat had ik toch echt niet van jou verwacht, hoor. Nou, whatever. Ja. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, i need you to get you a ticket and i'll make you fly over you won't make it through i need some love to get a little bit sober won't say goodbye you won't regret when you're a little bit older because whenever forever oh. I'm oh. meant to be together i'll be there and you'll be near and that's the deal my dear oh. we're over you're under you'll never have to wonder oh. And that's the deal, my dear That's the deal, my dear And that's the, the deal, my dear My mom was mad, but I never cared And babe, I don't regret it I'm pretty sorry that you never met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 Wage Radio Wade Radio, our of CFM.